Hey, het is uh, zo goed jullie allemaal te zien. Ook zoveel nieuwe gezichten. Van harte welkom in Oase. Uh, mocht u mij nog niet kennen, ik ben Martijn Rutgers. Ik ben hier de voorgaar sinds 1 oktober. Het is dus nu uh, ja, ruim 9 maanden. En uh, ja, we hopen dat jullie je echt uh, thuis voelen. Op je gemak voelen. Net zoals Linda, mijn vrouw, Elina en Anna, mijn kinderen en ik... ons vanaf het allereerste begin op ons gemak en thuis voelden... Hier in Oase. Uh, zoals Ivo al zei, vandaag beginnen we onze zomerserie. Jezus is. En um, weet je, de Bijbel, als je de Bijbel al eens gelezen hebt, vooral het Nieuw Testament, is vol met namen en titels en eigenschappen die beschrijven wie Jezus is. He, Jezus wordt, Jezus is de waarheid. Jezus is het licht. Jezus is de goede herder. Jezus is het begin. Jezus is het eind. De lijst gaat door en door en door. En weet je, Jezus is als, als het ware een schitterende diamant. En al die verschillende eigenschappen en titels en namen zijn als verschillende zijden van diezelfde diamant. En in de, in de serie die we deze zomer gaan doen, gaan we dus verschillende van die zijden van diezelfde diamant van Jezus bekijken. En hopelijk gaan we steeds meer ja, zo van Jezus' karakter leren. Van wie Hij is en wat Hij in ons leven wil doen. Vandaag wil ik met jullie kijken naar Jezus als onze bevrijder. En laten we daarvoor Johannes 8, vers 31 tot 36 lezen. Als je wilt kun je het in een Bijbel uh, meelezen. Er liggen daar een Bijbels op het tafeltje. En je kunt gewoon hier op het scherm meelezen. Johannes 8, vers 31 tot 36. Daar staat het volgende. En tegen de Joden die in hem geloofden, zei Jezus. Wanneer u bij mijn woorden blijft, bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen. En de waarheid zal u bevrijden. Ze zeiden, wij zijn nakomelingen van Abraham. Wij zijn nooit iemand slaaf geweest. Hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden? Jezus antwoordde, waarachtig, ik verzeker u. Ieder die zondigt, is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis. Maar de zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Je ziet het niet zo goed, maar wie, wie, uh, wie kan zich nog het nieuws herinneren, zeven jaar geleden, van een groep Chileense mijnwerkers die diep, diep onder de grond vastzaten? De hele wereld was in, in rep en roer. Uh, 5 augustus 2010, gebeurde iets wat de hele wereld maandenlang in spanning hield. 33 mijnwerkers waren, ja, waren kwijt. De, alle gangen waren ingestort. En, en de meeste mensen dachten dat ze uh, overleden waren. Maar toch bleven ze boren op zoek naar leven. En um, na 17 dagen boren, vonden ze een briefje... ...aan de boor. En op dat briefje stond... ...we leven nog... ...en we zijn met z'n 33. Nou, een golf van euforie ging door de wereld... ...en er werd grote druk geplaatst op de regering van Chili... ...om die mijnwerkers veilig en wel boven de grond te krijgen. Maar wat ze ook geprobeerden, niets lukte ze. De mijnwerkers zaten gewoon te diep onder de grond. gewoon 700 meter onder de grond... Maar, na 69 angstige dagen, diep onder de grond, werden alle mannen, alle 33 mannen, dus veilig naar de oppervlakte gebracht. Door een gigantisch complexe operatie die meer dan 24 uur duurde. En dit is wat ze deden. Ze, uh, ze boorden een gat van bijna een meter breed, een kleine meter breed, 700 meter diep. En in dat gat lieten ze een reddingscapsule naar beneden, waarin elke keer een van de mijnwerkers stapte. En er werd zo, met die reddingscapsule, werd de mijnwerker naar boven gebracht. Nou, probeer je eens in die mijnwerkerschoenen van die mannen te verplaatsen. En je hebt dus 69 dagen lang in dat pikken donker gezeten... Elke dag in, in de angst dat je nooit meer het daglicht zou zien. Nooit meer je vrouw en kinderen zou kunnen omhelzen. En dan word je dus op een gegeven moment naar de oppervlakte gebracht. Dat felle daglicht, wat je bijna niet kan verdragen, maar je vindt het heerlijk. De frisse lucht die je weer in kan ademen. En die vrouw en kinderen en vrienden die je helemaal plat knuffen. Hoe zou jij je voelen? Dat gevoel van vrijheid is toch met geen pen te beschrijven, toch? Nou, waarom vertel ik dit? Om, omdat ik dit een heel mooi voorbeeld vind van wat Jezus eigenlijk kwam om te doen voor ons. Jezus is als het ware onze reddingscapsule. Die vanuit de hemel naar de aarde kwam. Uit... Onstelbare liefde kwam Jezus uit de hemel, waar hij van alle eeuwigheid was met de Vader en werd geboren als een mens. Dus hij kwam naar beneden, maar dat niet alleen. Hij koos ervoor om te sterven aan een kruis. En aan dat kruis nam hij al het kwaad van de wereld, al onze zonde en gebrokenheid en verslaving en gebondenheid nam hij op zichzelf. En hij werd er letterlijk door verpletterd. En toen ging hij vervolgens nog dieper. Hij ging de dood in. Hij ging het dodenrijk in. Maar... na drie dagen... stond hij op uit de dood. Hij, hij kwam dus weer naar boven. En daarmee... verbrak hij het kwaad... en de dood... en zonde en alles wat ons gevangen houdt... eens en voor altijd. Jezus haalde de overwinning... over alles wat ons gevangen houdt... wat ons gebonden houdt. En weet je, het moment dat wij hier en nu, 2000 jaar geleden, ons vertrouwen stellen in Jezus als onze bevrijder, in alles wat Hij gedaan heeft, dan is het als wij, net zoals die mijnwerkers, in die reddingscapsule stappen, en dat wij overgebracht worden van duisternis en gebondenheid naar zijn koninkrijk. Van licht, van leven, van liefde, van vrede en van ultieme vrijheid. Dan gaan we steeds meer ervaren dat wat Jezus 2000 jaar geleden deed, dat dat ons nog steeds vrij maakt. Hier en nu. En dan denk je misschien, ja Martijn, dat, dat klinkt leuk en het zal best, maar waar heb ik nou bevrijding van nodig? Ik leef hier in een vrij land, ik leef in Amsterdam, wat de stad is van de ultieme vrijheid, is toch? Alles kan, alles mag, waar heb ik nou nog vrijheid? Voor nodig. Waar moet Jezus mij nog van bevrijden? Nou, de Bijbel geeft heel veel dingen waar we van bevrijd moeten worden. Maar ik wilde vanmiddag gelukkig drie behandelen. Drie belangrijke dingen waar de Bijbel van zegt dat wij ervan bevrijd moeten worden. En dat is van verslaving, van veroordeling en van angst. Laten we eerst eerst bekijken. Verslaving. In het gedeelte wat we net gelezen hebben, zegt Jezus, iedereen die zondigt, is een slaaf van zonde. Heb je dat wel eens ervaren? Dat je iets deed waarvan je wist dat het niet oké okay was en toch deed je het. En hoe meer je probeert tegen, de, probeert tegen te vechten, hoe lastig het wordt om ermee te stoppen. En je wil het eigenlijk niet en toch doe je het toch. Ja, dat is die verslavende kracht van de zon. Ja, en dat is soms makkelijker te zien als dingen als harddrugs nemen. Ja, als je daar een beetje van neemt, dan heb je steeds weer en steeds meer nodig. En vroeg of later kun je er niet meer zonder. Je bent letterlijk verslaafd aan die harddrugs. Maar weet je, we kunnen net zo goed verslaafd raken aan dingen die over het algemeen als niet zo schadelijk zijn. ...worden ervaren, maar ons net zo... ...verslaafd achterlaten. Wat te denken bijvoorbeeld... ...van bitterheid. Van woedeuitbarstingen, Van jaloezie. Van trots. Van roken. Van porno. Van roddelen. Hey, hoe meer we eraan toegeven... ...hoe lastig het wordt... ...om ermee te stoppen. En vroeger of later merken we... ...wat voor het vernietigend effect het op onszelf heeft... En op de mensen om ons heen. Maar het lukt ons niet om ermee te stoppen. Jongens, wat een ongelooflijk goed nieuws. Dat Jezus ons zegt. Maar als de zoon, als ik je vrij zal maken. Zul je echt vrij zijn. Ik heb uh, onze goede vriend Winston gevraagd. Om, om iets te vertellen van hoe Jezus hem vrij heeft gemaakt. Van, van zijn verslaving. Winston, kom naar voren. Geef me een groot applaus. Uh, Winston, um, veel mensen kennen je verhaal al, kennen jou al, ja. wat God in jouw leven heeft gedaan, maar ik denk ook een heleboel mensen nog niet. Dus vertel even in het kort hoe het is gekomen dat jij op een gegeven moment ja, echt, echt verslaafd bent, bent gegaan. Ja. Hoe het is gekomen, uh, zoals je net zei, het begint bij een klein beetje. Het begint bij uh, uh, erbij horen wij horen uh, vrienden. Um, er zijn ook mensen die het bijvoorbeeld voor het eerst proeven. Dan zeg je, nee, dit wil ik niet. Maar als je blijft hangen door je naïviteit en sociaal met de jongens meedoen. Uiteindelijk zit je straks vast. Zoals je net zei, gebonden. Ja. En hoe lang is dat geleden? Voor jou? Voor mij 17 jaar geleden. Dat je de allereerste keer proefde, zeg maar? Wat oh, je, uh... voor, allereerst proefde. Dat is... Uh, ik kan me niet precies herinneren. Uh, 25 jaar geleden. 25 jaar. En wat proefde je toen? Ja, je, je proeft iets... Uh, nee, maar welke, welke harddrugs gebruikte je? Nee, toen was het eerst uh, softdrugs. softdrugs. Ja, het begint bij een klein beetje. En... Dan uiteindelijk komen nog meer erbij en toen kwam de cocaïne, heroïne, maar het werd voor mij te veel. Ik, uh, ik wou weer vrij zijn en dan kom je tegen, je komt evangelis, evangelisten tegen die ook aan harddrugs verslaafd waren. komen in de buurt waar gebruikers zijn. En dan doen ze het werk van God. En daar krijg je weer hoop. Ja. Maar die keuze moet je zelf maken. Ja, en je stelt het vaak uit. Ja. Uitstellen. Op een gegeven moment waren wij in het huis aan het gebruiken. Toen stond een pijp daar met kook. Toen zeiden ze tegen mij, waarom gebruik je je spul niet? Ik zeg: vandaag is het afgelopen. Ik ga me aanmelden, want er is een mogelijkheid om naar een christelijke opvang te gaan. Ze zeggen ja, maar dat is toch? Ik zeg nee, vandaag. Dus ik kreeg een aanraking. Maar vandaag, uiteindelijk zie je dat er mensen die voor je bid. Ja, ineens was ik een beetje gewoon vrij. Gewoon niet meer aanraken. En ja, het, is, het heeft mij gelukt om door een christelijke programma te gaan. En daar leer je, wij hebben in de morgen, wij hebben in de middag, wij hebben studie in de, in de avond. Maar voor een gebruiker moet je ervoor gaan. Het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk. Velen vallen terug, omdat je komt onder begeleiding. En de vrijheid, jouw vrijheid is bij je kwijt. Ja. En krijgen ze bonje of ruzie en dan gaan ze weg. Maar ik... Ik persoonlijk, ik zei, ik ga niet weg. Ik ga door dit heen. En ik kom van een christelijke familie. Ik weet dat Jezus is gekruisigd, gestorven en opgestaan voor een ieder die gelooft. Dus je leert dus, uh, de Bijbel dat door je geloof gaat het werken. Dus zo ben ik blijven vasthouden. En vandaag ben ik een getuigenis voor andere mensen die me later hebben gezien. Hij zei tegen mij in Waterlooplein: Waterloopplein, wat doe je nou hier? Want ik kom uit Rotterdam. Ik zeg, ja we zijn uh, in, de, in de koor bij Plantage Middelland. Ik ben een fles olie gaan kopen. Hij zegt, als jij kan veranderen, verander ik ook. Ik ga met je mee. Ja, ja. Amen. Ja, is de Heer. Dus, dat is zeven jaar geleden, of zeventien jaar geleden. En mensen herkennen je niet meer, hoe je toen was en hoe je nu was, hoe je nu bent. Oh, ik ben rustiger geworden, want niet alleen drugs gebruik je, je, je gebruik ook alcohol. Als ik geen drugs had, heb ik ja. mijn fles uitgeworpen. Dus ik vond mij heel rustig. Maar die rust krijg je in Jezus Christus. Begrijp je wel? Ja. En Siegfried ken ik jou van vroeger nog, hè? Ja. Ik heb veel van hem gehoord. Ja. En zijn neefjes en familie. Ja. Maar uiteindelijk ben ik hem tegengekomen. En... Ja. Hij, hij, hij heeft veel van mij gehoord. Dus hij vond ook dat ik ook veranderd ben. Ja. Dus ja. Sifrit zijn machine, zijn, zijn, zijn gedrevenheid. Is iets ook tot rust gekomen? Want dan praat je ja. met hem. Ja. Rustig aan doen. Weet je, hij is ook een hele gedreven persoon. Maar zo steunen wij elkaar. Precies. Je, wanneer je, je, Winston, één vraag. Je, je bent 17 jaar geleden gestopt. Met, met drugs, ja. met alcohol. Heb je ooit nog drugs gebruikt of alcohol gebruikt daarna? Ik, ik heb één uh, keer drugs gebruikt. Toen uh, kwam de pastoor daarachter. En hij zegt, ik heb gehoord dat je mensen vertelt dat je drugs hebt gebruikt. Ik zeg, ja, het was even een avond in Rotterdam. Hij zegt, nee, je moet niet mensen vertellen. Je moet naar mij toe komen, want ik ben de beste... Die jou uh, advies kan geven. Dus je moet je niet schamen als je even een, een kleine terugval doet. Dus wat uh, is mijn geluk dat ik uh, gewoon vasthoud. Ik denk dat je eenmaal die ervaring hebt. Ik denk niet dat je verlang om weer terug te gaan. Dus ik verlang niet om terug te gaan. Ik blijf gewoon vechten. En met uh, de stille tijd van Jezus, dat leer je in de, in de opvang. Dus s morgens moet je de Heer bedanken voor een nieuwe dag en bidden. Met Amen. En jongens, geef me een groot applaus. Ja, hij zal het zelf niet zo snel vertellen, maar Winston staat hier in de buurt bekend als de zwarte Jezus. Omdat hij zoveel mensen helpt en zo ongelooflijk Liefdevol is naar mensen, geduldig. En ja, dat, dat kan alleen Jezus. Van een leven op straat, als, als junkie, als verslaafde, naar iemand die mensen dag en nacht helpt en voor mensen klaarstaat. Dus ik prijs, prijs God voor wat Hij in jouw leven gedaan heeft. En als mensen tegen Winston zeggen, Winston, als jij bevrijd kan worden, dan kan iedereen het. Het is ook echt zo. Iedereen kan vrij worden. Vrienden, welke verslaving je ook hebt, Jezus kan je vrijmaken. Soms in één keer, bam, hè, miraculeus, wonderlijk. En soms is het een proces met vallen en opstaan. Maar Jezus heeft die vrijheid betaald door voor ons aan het kruis te sterven en op te staan. Dus dat is het eerste. Jezus bevrijdt ons van verslaving. Het tweede waar Jezus ons van wil bevrijden is angst. Jezus wil ons bevrijden van angst. Weet iemand hoe vaak er in de Bijbel ons wordt opgeroepen dat we niet bang hoeven te zijn? Wees niet bevreesd. Iemand? Hoe vaak? 366 keer, inderdaad. 366 keer staat er in de Bijbel, wees bevreesd. Niet bang. Ik heb wel eens iemand grappend horen zeggen, uh, God wist dat we dat zo snel vergeten en daarom heeft hij voor elke dag van het jaar ons één herinnering gegeven. En je zegt, ja maar het zijn er 366, ja maar ook nog eentje voor het schrikkeljaar. Serieus, vrienden, de Bijbel vertelt ons zo vaak niet angstig te zijn, omdat we het zo vaak wel zijn. Ja, het zit als het ware in de mens ingebakken om bang te zijn, om angst te zijn. Angst voor de toekomst, angst voor ziek zijn, angst voor de dood, angst wat andere mensen ons aan kunnen doen, angst wat andere mensen over ons zeggen of vinden, angst. Wist je dat 20% van de Nederlanders stoort, uh, of uh, leidt aan een of andere angststoornis? 1 op de 5. Ik geloof dat de dames zo goed nieuws is dat Jezus zegt dat Hij ons daarvan wil bevrijden. Johannes 14, vers 27 bijvoorbeeld zegt Jezus dit: Ik laat jullie vrede aan. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust. En wees niet bevreesd. Ja, misschien denk je wel, ja, dat, dat zegt Jezus nou wel, maar hij, hij zou eens moeten weten waar ik allemaal mee te dealen heb. Hoezo niet bang zijn? Hoezo niet bevreesd zijn? Nou, we hoeven dus niet bang te zijn, we hoeven niet bevreesd te zijn, omdat Jezus ons zijn liefde en vrede wil geven in ons hart. En als Jezus ons zijn liefde en zijn vrede geeft, dan is er geen plek meer voor angst. Een ander Bijbelvers zegt dat zijn volmaakte liefde alle angst uitdrijft. Zijn volmaakte liefde drijft angst uit. Net zoals je in een donkere kamer waar, waar duisternis is, als je het licht aandoet, dan moet de duisternis wijken. kan niet anders. Waar licht is... Moet de duisternis wijken. Waar Jezus liefde en vrede is. Moet angst wijken. En weet je hoe je die. Die liefde en vrede gaat ervaren. Door te geloven. Dat Jezus is. Wie die zegt dat die is. Dat Jezus echt heer is. Over alles en iedereen. Dat hij de macht heeft. Over alles. Dat hij het beste voor ons wil. Dat hij alles ten goede zal keren. En dat niets. Ons kan scheiden van zijn hand. Met andere woorden, wij zijn in zijn hand en niets, niemand kan ons uit zijn hand weg. Weet je, als je dat gelooft, niet alleen hier met je hoofd, maar ook in je hart, waarom zou je dan nog bang zijn? Weet je, ik, ik, ik worstelde vroeger echt, echt veel met angst. Angst voor de toekomst, wat de toekomst allemaal wel of niet zou brengen. Angst voor wat, wat andere mensen van me vonden, of van, van me zeiden. Maar op het moment dat ik die ongelooflijke liefde en kracht van Jezus ervoer, was die angst bijna helemaal weg. En heel soms, als die angst nog weer de kop opsteekt, het enige wat ik dan hoef te doen, is mezelf weer te herinneren. Nee, ik ben in Gods woord. En en niemand kan me uit Gods woord in Jezus ben ik 100% geliefd en 100% veilig. Nu en altijd. Dus dat is het tweede. Jezus wil ons bevrijden van angst. Het derde waar Jezus ons van wil bevrijden is, is oordeel. Want daar zijn we als mensen ook heel goed in: in veroordeling. Het veroordelen van elkaar, maar vooral ook het veroordelen van onszelf. En wie, wie kent niet dat, dat stemmetje in ons hoofd, wat zegt, je bent niks, je kunt niks, het is niets en het wordt niets. Herkenbaar? Of dat stemmetje van, oh heb je het nou alweer verknald, heb je het nou alweer gezondigd, denk je nou echt dat God nog van je houdt? Oké. Jezus kwam om ons te bevrijden. Van oordeel. Weet je, Jezus nam niet alleen al onze fouten en gebreken, al onze zonden op zichzelf. Hij nam ook alle oordeel op zichzelf. Hij droeg Gods oordeel. Zodat wij vrij en vergeven kunnen zijn. Jezus heeft het oordeel weggenomen. En daarom worden wij niet meer veroordeeld. Romeinen 1... 8 vers 1 zegt bijvoorbeeld. Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Vrienden, laat dat een tot je doordringen. Er is geen veroordeling die in Christus Jezus zijn. Geen veroordeling. Soms denken we van, ja er is, er is voor de ander geen veroordeling. Maar, maar wel voor mij. Of... Er is geen veroordeling, maar wel voor deze zonde, als ik die weer doe. Vrienden, als wij in Christus zijn, als wij bij Jezus horen, is er geen veroordeling meer. Hoe vaak we ook struipelen, hoe vaak we ook weer de fout ingaan, er is geen oordeel meer. Omdat Jezus dat oordeel gedragen heeft en weggenomen heeft. We zijn vrijgesproken. En daarom, als God ons nu aanziet in Christus, dan ziet Hij niet onze zonde maar dan ziet Hij ons aan in Christus, als net zo heilig, puur en rechtvaardig als Jezus. Is dat geen goed nieuws? En weet je, omdat God ons niet langer oordeelt, hoeven we onszelf ook niet meer te veroordelen. En maakt het eigenlijk ook niet zoveel uit als anderen ons keer op keer oordelen. Als God voor ons is, wie kan dan nog tegen ons zijn? Weet je, het is zo heerlijk om zo te leven. Vrij van oordeel. Vrij van mening die anderen over ons hebben. En zelfs vrij van het oordeel wat we over onszelf hebben. Als de Zoon ons vrij maakt, zijn we werkelijk vrij. Jezus heeft alles gedaan wat nodig was om ons vrij te maken. Maar weet je, de Bijbel zegt dat wij wel vervolgens in die vrijheid moeten blijven wandelen. Gelate 5, vers 1 zegt het zo: Christus heeft ons bevrijd. Daardoor kunnen we als vrije mensen leven. Houd dus vol en laat niemand je weer slaap maken. Jezus heeft alles gedaan voor ons om vrij te zijn, om echt vrij te zijn. Maar wij moeten vervolgens ook in die vrijheid blijven leven. En ons door niets of niemand meer laten binden. Door niets of niemand weer laten verslaven. En daarom is het zo goed om regelmatig naar ons eigen leven te kijken. En onszelf af te vragen. Ben ik nog echt vrij? Of is er toch iets of iemand die me toch weer op de een of andere manier bindt. Waardoor ik niet in die vrijheid leef waar Jezus mij toe uitnodigt? Als het goed is, ligt er een stukje papier onder je, je stoel. Ik pak hem even tevoorschijn en een pen. En als er niet eentje onder je eigen stoel ligt, dan ligt hij wel onder de stoel van je buurman. Heeft iedereen een stukje papier en een pen? Ja? Oké, okay, wat, ik, wat ik nu wil doen is even de tijd te nemen en misschien kan, uh, kan Ton even wat toplaaien. Jij wil misschien ook uh, nadenken. Uh, um, even de tijd te nemen om na te denken, om te reflecteren en misschien te bidden en God te vragen: hier is er nog iets wat mij weerhoudt van die vrijheid die u mij belooft. He, dat kan van alles zijn. Dat kan dus gedachten van veroordeling zijn waar we het over gehad hebben. Dat kan een angst zijn die je hebt misschien voor de toekomst of voor mensen of, of wat dan ook. Dat kan een zonde zijn waar je keer op keer weer aan toegeeft en waar je maar niet van los kunt komen. Schrijf dat op het briefje. Rol het op en bevestig dat briefje vervolgens aan dit kruis. Als een manier om te zeggen tegen jezelf en tegen God. Ja Heer, ik geloof dat u daar aan het kruis alles heeft gedaan wat nodig was voor mijn vrijheid. Ik geloof dat door uw dood en opstanding ik vrij mag zijn. In vrijheid mag leven. En daarom breng ik alles bij het kruis wat mij nog van die vrijheid afneemt, afhoudt. Vrienden, Jezus wil ons vrijmaken. Hij is onze reddingscapsule. En die waarheid mogen we omarmen. Misschien vandaag voor de allereerste keer. Of misschien voor de 300.000ste keer. Dat maakt niet uit. En we mogen elke dag weer opnieuw in die vrijheid leven. En die vrijheid omarmen. Laten we samen bidden. Dank u wel, Heer Jezus, dat u zegt dat als u ons vrij maakt, dat we werkelijk vrij zijn. Dat er bij u geen verslaving meer is, bij u geen veroordeling, Dat er bij u geen angst is, omdat uw volmaakte liefde alle angst uitdrijft. Heer, ik wil vragen, wilt u tot ons hart spreken. Wilt u ons laten zien dat als er nog iets of iemand is wat ons van die vrijheid afhoudt, dat u dat, ja als het ware, tot ons fluistert, dat we dat kunnen opschrijven en dat we dat bij het kruis kunnen brengen. Heer, u zegt in uw woord, waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wilt u ons op dit moment, wilt u ons misschien voor de allereerste keer of misschien voor de zoveelste keer vullen met die geest? Waar met uw geest, Heer, breng de vrijheid waar u ons toe uitnodigt. Doe wat alleen u kunt doen, en dan bidden we een machtefeind, machtefeind, in uw machtige en prachtige naam Jezus. Amen.